Intussen komen steeds meer bedrijven toch in de problemen. Bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer kunnen lenen bij een bank. De politie heeft in Geleen een man gearresteerd die mogelijk betrokken is bij de vermissing van de negenjarige Gino. De verdachte is in zijn eigen woning opgepakt. Gino is nog niet terecht. Vandaag wordt verder gezocht naar de jongen die woensdagavond verdween uit een speeltuin in Kerkrade. Meer wil de politie in verband met het onderzoek niet kwijt.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 President Tokayev heeft na die onlusten beloofd om het land te hervormen. En met de grondwetswijziging veel macht die oud-president Nazarbayev nog had... worden verplaatst naar het parlement. Het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. Wel af en toe wat bewolking. Temperaturen verschillen 16 tot 18 graden op de wadden. En in de rest van het land wordt het 22 tot 26 graden. Ook morgen zon, dan 18 tot 25 graden. Maar dan trekt ook een gebied met buien over het land. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het bijna gedaan met de avondspits. Het is nog wat langzaam rijden op de A6-Muiden richting Lelystad. Tussen knoopend Almere en Lelystad, 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akkersloot en Heilo, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is Zin in ZFM. -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey. gonna do is it gonna Het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En in het tweede uur gaan wij uh, praten over politiek. Uh, het coalitieakkoord is gisteren bekend uh, geworden. En de daarbij behorende beoogde wethouders ook. Daarna praten we met Inek en Peter Smits over hun welnecentrum en Simone Konings. Daar gaan we het praten over stoppen met roken. Maar inmiddels is aangeschoven Jerry Kramer. Uh, blij man, goedemorgen. Ja, goedemorgen ja. Heel blij man. Ja, vertel.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 Maar zoals dat daar dan gaat, dan gaat het toch wel vrij amateuristisch. Mensen verwachten daar een informatie ronde te krijgen. Maar het is meer gewoon dan een uh, uh, loket waar men met een probleem één op één kan, uh, kan bespreken. Dus ja, dat is dus een beetje verwachtingsmanagement wat men dan niet uh, goed inschat... Uh,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 maar ja, het belangrijkste, in het, in het koord hebben we het zo opgenomen... we gaan direct naar de zomer, gaan we, ja, dat was gaan we een evaluatie ja, stoppen. De, de evaluatie worden de dat, dat ja, het het wordt naar voren ja. getrokken. Ja, die wordt naar voren getrokken. En um, eigenlijk dat ook is. nu, hè? Uh, het moet niet zo zijn dat het dat, dat heel... Uh, ja, hoe zeg je dat...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 En gewoon uiterst vriendelijk verlopen zijn. Dat heb ik ja. ook wel gezegd, worden, natuurlijk. Het waren geen slaande deuren. Weglopende <laughs> uh, mensen. Nee, maar ook met elkaar meedenken. En, um, en, en, en echt voor Zandvoort gewoon kijken wat het beste is. En er staan soms ja, er, er staan wat dingen in uh, nou, die voor de een wat uh, moeilijker zijn. en voor de ander wat uh, leuker zijn. Maar met elkaar hebben we gewoon een goed compromis. Uh, waar we voor Zandvoort hmm. uh, ja, denk ik de komende vier jaar mee vooruit kunnen. Ja. Uh, woningbouw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 En dan komen wij uit bij ambitie, strandcentrum en woonwijken. Er gaat heel veel over stranden, maar het gaat ook over het centrum, en daar hebben we het al eens over gehad. Zou je dat, zoals het nu ligt, hè, er is afgelopen raadsvergadering een vraag gesteld over het zebrapad bij, bij de passage bijvoorbeeld. En dan is het antwoord, dat gaan we doen als de Engelbertstraat opnieuw heringericht wordt. Dat plan is van 2017 overigens.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 Graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar zeker binnenkort nog een keer. Dankjewel. Oké. Okay.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 We we'll keep on moving on anyway Get on up when you're down Baby, take a good look around I know it's not much, but it's okay We we'll keep on moving on anyway Met de Keep on Moving. Wie ook gaat moven zijn Ineke en Peter Smits. Goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, na vele jaren hebben jullie besloten om de, de zogenaamde punt achter te zetten. Ja. Het is mooi geweest. Die wil tijd voor andere dingen uh, enzovoort. Klopt. Dat zit je aan de ja. Peter zo te doen. Ja. Je, je, ik hoorde net dat ja, jij het woord hebt. Nee hoor, voelen. prima. <laughs> nee, johan, ik zal Peter dan, Hij komt er zelf al bij. Ja, precies. Geen probleem. Ja. Want uh, toen jullie ermee begonnen had Peter natuurlijk nog een andere baan. Ik ook, trouwens. Ja. Uh, het is allemaal begonnen met de Slender You. Ja. Uh, dat was uh, In het, het begin. In de Volstraat toen nog. Ja. Ja, drie jaar gezeten. En uh, ja. daarna over naar uh, de Hoge Weg. Naar de Hoge Weg, ja. daar zitten we alweer ruim tien jaar... Ja. Die, uh, die Slender U, dat is helemaal uit uh, dat staat er, maar er is veel meer bijgekomen. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, zoals. Um, onder andere wat nu echt een hot item is, is uh, cryobehandelingen. Dat is voor het bevriezen van vetcellen. Mm -hmm. uh, het is, ik noem het bevriezen, maar het is geen bevriezen. Wat gaat tot 6 graden. Dus dat is prima te doen. 100% veilig en het geeft heel goed resultaat. Dus uh, dat uh, is op dit moment echt wel een heel hot item. Nou, daarnaast uh, Slenderbank hebben we ook cardioapparaten. Uh, kunnen we ook, daar doet Peter heel veel de begeleiding in. We oh. hebben een zonnebank. We hebben twee uh, kamertjes verhuurd aan schoonheidsspecialisten. Dus ja, er dus is van alles te doen bij ons. Uh, dat, dat alles, uh, daar zoek je een opvolger voor. Hè? Ja, uh, ja. Hoe, hoe zoek je die? Want je wil natuurlijk wel de zaak uh, goed achterlaten... met iemand die dat Precies. feeling of verstand heeft. Hoe ga je daar nou op zoek? Uh, nou ja In ieder geval social media, uh, advertenties in de kranten. Uh, ja. We hebben een, uh, iemand die daar een beetje verstand van heeft... die dat voor ons oppakt. Is er, is er uh, al gereageerd? Ja, we hebben best wel al wat reacties gehad... En ga je dat uh, schiften op, op wat jullie vinden, uh, die past er het beste bij? Of, of? Nee, ja, ga je, de eerste die we kregen, die wilde er een, uh, een kapsalon in maken, ja, weet je. En die kwam dan ook nog eens een keertje uh, niet uit Zandvoort. Ja, dat is hem dus niet. Nee. Gewoon kwaad. Ja, je gaat wel, je wilt de zaak de zaak laten? Het liefst wel voor de klanten, <tus> weet je. We hebben natuurlijk best een, ja. een uh, vaste kern aan klanten die het natuurlijk heerlijk vindt om te slenderen... ja, het mooiste is als ik iemand vind die dat ook leuk vindt... om dat uh, daarmee door ja, te de, zetten. Dus, dus de zaak de zaak laten. En, en dan zo eventueel is, uitbreiden. Ja. Want er zijn natuurlijk uh, nog legio-mogelijkheden in die zaak. Oh. Alleen, ja, <laughs> ik doe het niet groeien. meer. Maar... Peter, wat kan je dan allemaal doen dan? Nou, je kan er nog zoveel doen. Ja. Nog, je kan hem uitbreiden. Je kan natuurlijk dingen afstoten bij ons en wat anders neerzetten. Dus een keer wat anders opzetten. Maar, het is, uh, maar het is niet de basis... Van de zaak die willen, we willen we eigenlijk gewoon handhaven. Dat is eigenlijk wat, zij, wat haar punt altijd is. We hebben daar dus wat mensen die van middelbare leeftijd zijn. Allebei de kern. Dus nee. En de, nou ja, als wij dit afsluiten, is er voor die mensen niks meer. Hè? Zo reëel moet je ook zeggen. Nee. Dus je, je gooit weg. Kijk, voor ons maakt het niet uit. Kijk, nee. Wij kunnen ook zeggen, nou we gooien er een kapsalon in. Nee. En, we, uh, ja. Doe je, uh, bekijk het eventjes verder. En, dus dat is, dat is niet de opzet. De opzet het is zicht. inderdaad de zaak de zaak te laten. En enthousiast ja. iemand uh, ja, te vinden. vinden ervoor, uh, ja. Ja. Nou ja. Ik begrijp dat je druk aan het, uh, aan het, uh, met de kandidaat aan het kijken bent... Ja. Wie, wie eigenlijk jullie het leukste vinden om in die zaak te komen. Precies, ja. Het ja. is wel belangrijk, toch? Ja, ja. Heb je al een, een, een, een verwachting in tijd? Nee, ik heb gezegd we gaan gewoon door... tot we een geschikte kandidaat vinden. Het is niet zo dat we per se morgen willen stoppen. Dat kunnen uh, uh, we ook niet doen. Dat kunnen we ook niet doen. <laughs> nee, uh, gewoon de ding weggooien en zeggen we gaan uh, alle sociale dingen eromheen. Ja, maar, Ineens, maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk. We hebben dus klanten bij ons op die slender, slenderbanken uh, zitten. Oké. Okay. <laughs> Zomaar? Ja. Maar ja, hey, die slender, uh, slenderbanken zitten die er al van de eerste dag zijn, ja. die, die er al in de schoolzaal waren. Ja. Die mensen die zijn dus op zoek geweest na iets vervanging... wat er eigenlijk was in Bentveld. Toen is het bij ons terechtgekomen. Mm. Zijn de mensen natuurlijk ook, heel erg goed ook weggevallen... Ja. omdat ze wat ouder worden of niet meer op, op de nieuwe zijn. Eh, ja, die heb je dus... De, dat is het, die mensen waren op zoek. En daar zijn wij eigenlijk, eigenlijk een beetje ingegroeid. Want wij hebben die zaak... Nou, mogen we niet reëel zijn... maar we zijn als dus een hobby gestart. Want we waren al bij gepensioneerd. Ja. Ja, toch? En ik had oh, een baan op de, nee, golf, op de golfbaan. En, ja. en uh, weet je wel, dus ik en zei wel graag dat uh, Slender het hebben Nou, zo zijn we er en ineens binnen drie weken hadden we ineens een zaak. Ja, maar, dus zo ging het ineens. Ja. <laughs> jij, bent, jij bent er ook steeds meer in gaan doen, omdat je van uh, de golf dat, uh, dat verviel, dat uh, pensioneert. Mm -hmm. ja. Dus samen, uh, wat je zegt, het, het sociale aspect is heel erg belangrijk. Zeker, ja. Zeker. ja heel, wat, wat, wat zeggen de klanten ervan? Ja. Behalve dat Balen. Huilen, huilen ja. ja, dat ze Huilen zelfs. Ja, dat is echt hoor. Echt huilende ja, mensen. Je, wel. je gaat over ja. niet weg, toch? We houden, die blijven nog wel even een tijdje, weet je wel, van dat soort dingen. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk gedeeltelijk toezeggen, want jullie zeggen ook zelf van nou is het mooi. En, uh, ja, precies. Daarom. We moesten het op een gegeven moment wel kenbaar maken, weet je. Ja. Want uh, heel veel klanten vroegen, hoe lang gaan jullie nog door? Hoe lang gaat dit nog duren, weet je zo? Nou, we gaan gewoon door tot we een koper hebben. Nou, dat vind ik wel mooi, want dat kan voor vijf jaar duren. Ja, dat is ook <laughs> zeker nog vijf jaar duren. Vijf... ik heb weer lachen. <laughs> ja, dat is toch zo. Ja, goed, ik heb erachteraan ook weer andere hobby's gekregen. Dus, ik, uh, dus ook een beetje golven en uh, nog meer uitbreiding natuurlijk er dan zou kunnen komen. Ik krijg een nieuw huis natuurlijk. Ja, dat hebben er allemaal mee te maken. Dus ja, Dat ja. is ook logisch. Dat ja. je uh, op een gegeven moment zegt van nou. Uh, nou is het mooi geweest. Ik ga me nou inderdaad aan hobby's, kinderen en noem maar uh, wat... Mijn ja. uh, uh, <laughs> kleinste kind is 20 jaar. Dus dat ja. hoeft ook niet zo zoveel land nee, te nee. Maar het is wel heel leuk om mee om te gaan. Ja, toch? Ja. Heel, hele ja, ja. anders natuurlijk. En uh, ja, het is gewoon iets wat wij dus eigenlijk niet mee willen stoppen. Maar eigenlijk een beetje willen afbouwen. We situatie is niet zo, zeg, vandaag nee. kopen en morgen zijn we weg. En dan hier heb je de sleutel Nee, weg zijn, we bij zijn pleiten. Nee, dat is ja, niet. Is nee, nee, niet. Dat, ik, nee. ik, ik hoor hier nog wel een paar echtparen <laughs> smit in de ogen weg. <laughs> maar we hebben maar eigenlijk... de, de, de bedoeling is duidelijk. Uh, uh, je zoekt gewoon een goede opvolger die, uh, die, die past in jullie uh, gedachtegoed. Ja. Wat daar ligt. Hè. De ja. sociale moet er zeker bij zijn. Ja. En dan gaan jullie ze rustig afbouwen ja Want, Dat is ook inderdaad helemaal de bedoeling. Ja. En zo, als het dus niet zou lukken... dat we dus mee moeten gaan... toch een bepaald moment mee gaan stoppen. Ja, dus ja. Daar gaan wij een... en probeer ik tenminste... is zat in mijn hoofd, ja, nog niet bij mij... om een oplossing te zoeken van... Uh, waar ik die mensen toch hun hobby... kan onderbrengen. Ja, ja. Nou, misschien, is... misschien ergens in Noord... of misschien bij de Blauwe Tram... of dat er ruimte ja. komt waar de mensen dus toch met die slenderbanken door kunnen gaan... en een gedeelte met de gemeente Want het is gewoon een heel groot sociaal project ja, eigenlijk. Ja, dat, dat, is, dat, dat proef je ook wel. Dat is duidelijk waar het ja. eigenlijk om draait. Dus ja. dat is, uh... Maar je, je hebt ook nog geen einddoel, geen einddatum... dus je, je gaat ja. nog wel lekker door. En, uh, ja. uh, ook, ook het zoeken gaat gewoon door. En je reacties heb je al. Ja. Dus ik denk dat er toch wel, een soort lichtpuntje op jullie zit... van joh, dat uh, komt wel goed. Ja, ik denk ja? het wel. Okay. Zeker wel. Ja, Zo hoor. zien we het eigenlijk. Nou, we gaan het zeker zien. En uh, mocht er een einddatum bekend zijn, dan horen we die graag. Tuurlijk. <laughs> Ingegen, Tuurlijk. Peter, bedankt voor de, de toelichting. En uh, succes met de speurtocht. Dankjewel. Dankjewel, Dank wel. Okay. Jij ook. <laughs> ja. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is CFM. my life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 Wij gaan uh, een beetje afsluiten om uh, wij de tijd uh, zo weer hebben. Uh, ik kreeg vanmorgen nog een berichtje van uh, Isabel Geurensen... dat 18 juni de scouting Doe en Durfdag is. En dan mag iedereen komen Doen en Durven. Uh, verder voor de agenda kijkt u vooral in de Zandvoerskrant en op uh, Pluspunt op de agenda. Daar staan allemaal leuke dingen die, uh, die te doen zijn... Verder kan je natuurlijk ook nog wandelen in uh, zuid Kennemerland en in uh, Amsterdamse al via de website te bekijken. Er worden wel wat excursies uh, aangeboden. Dan sluiten wij af met dat de techniek gedaan werd door Thomas de Jong. De jingles in muziek door Kordraaier. De redactie werd gedaan door G. Rutte. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een heel, heel prettig weekend. Tot volgende week.